Vijf uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij letselschadespecialist Immet Drost heeft zich nog iemand gemeld... die zegt onnodig te zijn geopereerd... na een doorverwijzing door neuroloog Jans Steur. Het gaat om een vrouw die ten tijde van de operatie pas 21 was. Eerder kwam al aan het licht dat 13 patiënten... na een foute diagnose van Jans Steur... mogelijk ten onrechte een hersenoperatie ondergingen.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 Een jongen van twaalf is gisteravond tijdens een voetbaltraining overleden. Hij was aan het treden bij zijn club Apeldoornse Boys toen hij plotseling onwel werd. Een aanwezige leider en een ouder probeerden hem te reanimeren. Later namen gewaarschuwde ambulancemedewerkers dat over, maar ze konden het leven van de jongen niet redden. Apeldoornse Boys organiseert zaterdag een bijeenkomst waar ook medewerkers van slachtofferhulp aanwezig zullen zijn. Een nieuw faillissement van Argentinië is voorlopig voorkomen. Dat dreigde nadat een rechter in New York vorige week had bepaald... dat het land een bedrag van zo'n 1 miljard euro... voor 15 december aan een van zijn schuldeisers moet betalen. Argentinië ging in 2001 failliet. De schulden werden geherstructureerd... waardoor de schuldeisers nog maar 30 procent van hun geld terugkregen. Niet alle schuldeisers gingen daarmee akkoord... en een van hen kreeg vorige week gelijk van de rechter. Als meer schuldeisers zich op dat vonnis zouden beroepen... zou het land opnieuw failliet gaan. Maar een hogere rechter heeft nu bepaald... dat er over drie maanden een hoorzitting komt. Voor die datum hoeft er niet te worden betaald.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 Ik dit niet als een officiële verklaring van de weersverwachtingsmensen. Echt waar. Het heeft vanmorgen geregend, de alle vroegste. Dus no rain van Blind Middelen, dat gaat niet op. Het hield ook even voor ze op in 1995. Daarna zijn ze toch weer verder gegaan. Hebben ze een doorstart gemaakt in 2006. En het is, wat mij betreft, stilgebleven in mijn oren. Ik heb er verder niets meer over gehoord. Goedemorgen en van harte welkom. Het is de varen op Radio 1. Goed geeuwen, dat maakt de dag goed. En het zorgt ervoor dat het lichaam helemaal weer in beweging komt. Ik heb verteld, uh, men zelf laten vertellen... dat je, als je veel geeuwt, dat, dat het heel goed is voor het lichaam. Dus... Zit oh, oh, het aan. de hele dag te geeuwen tegen Jan allemaal. Dat schijnt goed te zijn. Goedemorgen, de nacht klinkt anders. Roel Koenig zit altijd in Argentinië. En ik heb haar laten vertellen dat dat nog wel eens heel lang kan gaan duren. Want Argentinië schijnt bijna failliet te zijn. En stel nou voor dat Argentinië nu failliet wordt verklaard. En daar gaan geen vliegtuigen meer terug. Wat gaat er dan gebeuren? Dan zijn jullie verstoken van groenkoelers. Dan zullen wij hem persoonlijk moeten gaan terughalen. Ik weet niet waar die zit. Geen flauw idee. Voorlopig deze weken nog. De nacht klinkt anders met tussen twee en vier Paul van Gelder. En tussen vier en zes is het Hubertus Canelis met Idesmerrië Maria Mol. Thinking of You. Samen met de dame Sledge En Burl, Bern Edwards. En na Rodgers, toen nog, met z'n tweeën. Twee grote componisten producers die ervoor zorgden dat de dames slechts heel erg beroemd zouden worden. Na poeteren, poeteren, poeteren, was het hen zelf niet gelukt. Everybody. Do the love I give All my loving To you I'll be giving And I promise I'll do as long as I'm living I'm thinking of you And the things you do To me That makes me love you Now I'm living in ecstasy Hey, it's you And the things you do To me That makes me love Van de origine Brabanders, wij kunnen overal de polen ergens oplopen. En dat gaat heel goed met deze van de Sister hallo, hallo, Hallo, hallo, hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is? Uh, ja, bijna tien over vijf. Bedankt. For a thousand dollars She wails and she moans Joe Sample met dat lekkere gefietel op die piano. Dat lekkere gehamer op de piano. Joe Sample van de Crusaders. En Randy Crawford. Daar ook nog eens even bij gehaald. En dat maakt het duo helemaal compleet. Dat is het extra genieten. Het is jazzy en dat mag ook. De Vara. Niet voor niets. Radio 1. En dan nog de serie Bella en Sebastian uit de jaren 70. Bella et Sebastian uit de jaren 70. The Life Pursuit, hoe zei het album van die band? Bella en Sebastian. Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plants, I thought you beg your pardon. Er was een man die keek door de tralies heen... en die zag alleen maar de buitenwereld, er kon er niet bij komen. En er was een ander die zat in dezelfde gevangenis... die keek naar buiten en die zag de sterren. Daar komt het zo'n beetje op neer. Another Sunny Day van Bella en Sebastian. Wat ik Pat Jan Doosje nog niet heb verteld... is dat ik een mooie compilatie heb van Elske de Wal. Ik mocht met haar praten. En ze wilde wel even voor mij spelen. Elske de Wal. Looking out on the morning... used to feel uninspired and when i knew i'd have to face another day lord it made me feel so So like natural... Jij ja. ja, ook wat met Kelking? Ja, heel veel. Wat doet zij met jou... Ik denk kun, je, kun je naar haar luisteren en dan denken van... ja, nou, wil ik, nou moet ik iets gaan componeren of de, of de borrelt iets? Ik denk dat het voor mij ook meer een soort jeugdsentiment is. Ik zag die, de hoes, de platenhoes, de echte LP-hoes. Um, Tapestry. Ja, van mijn moeder in de kast. En ik, ik vond dat echt uh, donders interessant. Ik, ik, ik vond het eigenlijk een hele gekke hoes... want ze zat daar met een kat en een, een, een naaiwerkje of iets dergelijks. En... Um, ik dacht, ja, wat is het? En ik ben pas later achtergekomen... hoe goed die plaat eigenlijk is. En die liedjes zijn allemaal stuk voor stuk hartstikke goed. Dus, en ook dat zij gewoon een vrouw was... die liedjes schreef en zong en ook voor anderen schreef. Maar zou jij je leven ook kunnen slijten... met alleen maar liedjes maken voor anderen? Of moet je het ook wel zelf toch ook kunnen blijven doen? Nou, ik vind live toch wel de... in het Engels zeggen ze dat zo mooi, die ultimate payoff... Mm -hmm. Weet je wel, dat, je gewoon, dat is wel een hele mooie beloning. Dat je gewoon maar hardspel. maak je dan platen om live te kunnen spelen? Of maak je ook platen omdat je ook iets tastbaars wilt hebben... wat mensen thuis kunnen draaien? Um, ik dat denk dat ik nu zeg dat ik wel platen maak om live te kunnen spelen. Misschien dat dat later wel verandert. Dat ik dan denk van nou, ik, zou me, ik voel me prettiger in de studio. Dat vind ik ook een heel fijn aspect. Alleen... Ik vind het ook wel moeilijk, omdat het, altijd, het, is, het ligt voor altijd vast. En ik ben best heel kritisch, dus dan denk Durf je ik, terug te luisteren? Nee. Eerlijk gezegd, als ik ja. heel eerlijk ben, dan heb ik mijn laatste plaat Brave... heb ik misschien, nadat hij echt helemaal af was... heb ik misschien één keer geluisterd. Wat hoor je dan ineens dan? Alles. <lacht> maar als iemand andere mensen om je heen geven je feedback... Mm -hmm. neem ik aan, en die zeggen, nou is het goed. Dan kun je dat niet accepteren? Ja, dat, dat moet je ook accepteren, want anders komt het nooit af. Ja. Another day trying to find my place. I'm caught in the crowd. I'm just another face. I'm trying to fly, learn how to fall. It's never enough when you want it all. I can't give lost themselves. Just can't kept... lost themselves. Ik heb de afgelopen twee jaar best uh, ja, ben, uh, ook veel onderweg geweest en dat, dat wil ik absoluut uh, blijven doen. Um, en ik wil ook wel een beetje de tijd nemen om voor mijn derde plaat. Om gewoon te kijken wat, wat gaan we doen. En uh, ik zou wel uh, weer iets. Ik heb nu niet zoveel ruimte om uh, te schrijven, maar gewoon een wat meer ruimte nemen om te schrijven. En gewoon uh, inspiratie op doen. Het volgende liedje wat ik ga spelen is um, een liedje wat van mijn laatste plaat uh, Brave. En uh, dat is een liedje wat gaat over niet opgeven. En ergens hard voor werken als je daarin gelooft. En het heet Stone by Stone. I don't remember how I lost you. together was something to behold but now it's killing me to realize that the fire Het is een mooi begin van de dag. Elske de Wal. En de gelijkenis met Carol King is dan ook verbluffend. En dit is het mooie begin van deze ochtend. Door stone bij stone te laten horen. Het kopje niet laten hangen. Gewoon volhouden en maar doorgaan. En nu, mijn dames en herren. Dit is de vader. Het gaat weer los. Pilot of the Here is my request. You don't have to play it, but I hope you'll do your best. I've been listening to your show on the radio. And you seem like a friend to me. I am the morning DJ. V-A-N-A, -E half zes, goedemorgen. Dat zeg ik, de Vara Radio 1. De nacht klinkt anders. De nacht klinkt heel erg anders. Om twee uur begonnen met Paul van Gelder tot vier uur. Het is nu en zes uur, is het Hubert Mol. Blijf toch lekker luisteren, blijf lekker genieten. En al dat fraais wat er gaat komen. Zoals daar kan zijn, The Four Seasons. Frankie Valli met een hoge stemmetje. And Who Love You, 1975. verlie in de Seasons. Het was een doel wat beentje de jaren 50, maar het ging allemaal niet zo goed. De jaren 60 kwam de klat erin. Dus dachten ze: wat moeten we nou gaan doen? En toen is hij zich gaan bezighouden met de disco. En we kennen hem vooral van die ene plaat Over the Night, gebruikt door Radio Veronica uitgemolken als tune over de nacht. Maar ze wisten er veel meer op een naam te zetten. Waaronder deze: Who Loves You uit 1975. Het kan nog veel ouder. 1934. for me, the only one my arms could ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. For me, the only one my arms could ever hold I heard somebody whisper, please adore me And when I looked, the moon had turned to gold blue. now I'm no longer alone Without a dream in my heart Without a love of my own, my own I walk around with a horseshoe Without a dream in my heart Without a love of my own Eliza Manelli, een liedje dat komt in 1934... maar misschien is de meest bekende wel die van Elvis Presley... of zou de meest bekende uitvoering zijn die van The Marshals. Blue Moon, dat doen we op Gezelschap in 1961. Net de ogen geopend, net wat uit je oren gehaald om een beetje wakker te worden. Het is vroeg, het is tien over half zes, of zit je in de auto... op weg naar je werk, in de vrachtauto... en dan komt hij weer die geel... Gewoon even lekker geeuwen en ontspannen. En een beetje lekker wakker worden met de Vara op Radio 1. Het hoogte humeur van Hubert Mol dat je toch misschien enigszins kan verblijden. Al mijn naïviteit, zoals een echte discjockey betaamt. We ik heb ook ooit eens geroepen dat de band in de vergeten leid is terechtgekomen, dat ze niet eens meer bestaan. En ik ben daarna overstelpt met mailtjes. Dat was waarschijnlijk de fanclub dat ze nog steeds bestaan. En sterker nog, op het moment dat ik het zei, stonden ze voor de optreden in ons land. waar ze te vinden in Utrecht? Dat was niet de meest fantastische opmerking. Ik denk er nog steeds aan. Het levert mij nog steeds een nodige herinnering op. Het bandje had een hit met Always Dare. Maakte gebruik van Jocelyn Brown. Maar achter het lichaam van Jocelyn Brown is iedereen incognito. Val je niet meer op. Zij heette Incognito. Het album dat verscheen in 2003. Who Needs Love? Het is geen Radio 2. Het is nummer 1, Radio 1, waar je luistert... met de band Incognito. De band, Britse band geformeerd rondom Jean-Paul Bluey, Manik maakt veel gebruik van Jocelyn Brown. En het liedje dat je hoorde voorbij komen van het album Who Needs Love... heet Cada Dia. Day by day, zo heet het dan weer. Het is ruim kwart voor zes. Goedemorgen en van harte welkom. Vara Radio 1, ik zeg het nog maar even, gemakshalve. Rol Koeners is deze tijd ook nog afwezig. Dat zal de komende weken nog wel even zo blijven. Niet omdat Argentinië bijna fiet is, want daar zit hij. Maar omdat hij met vakantie is in Argentinië. Als je op dat Io Io gaat letten. Dan ga je steeds harder horen. Het wordt steeds duidelijker, het wordt steeds luider. En dat blijft dan ook nog de hele dag in je hoofd hangen. Dat wil ik het er even mee zingen voor je. Io, Yo, yo. Io, yo, yo. Ja, dat zit er nou wel diep in. Dat krijg je er niet meer uit. Dat blijft er even lekker hangen. Walking on the Moon van de police dat doet me meteen denken aan de college toen met van Huis dat Sting daar in het programma zat. Dat hij daar even op zijn gemakje zat te kletsen. Dat er een dame uit het publiek naar voren kwam. en wel een moppie met hem wilde zingen. En dat hij daar ja tegen zei. Goedemorgen. <tied> De Vier Radio 1. mountain many years ago, climbed these hills and valleys through the rain and snow. I've seen lightning flashing, I've heard the thunder roll, I've endured, I've endured, how long must one endure? have sure Dit is dan een beetje country, wat ik speel, op. maar voor hetzelfde geld is jazz. Of is het blues, of is het bluegrass? Jeff Bartley van de Nieuwe CD, het liedje heet I've Endured. Zo, wakker worden bij de varen op Radio 1, dat gaat buitengewoon gemakkelijk. Een project van Dave Stewart en Maeve Jagger en Josh Town, onder andere... Super Heavy the Milky Worker. fool. van Mick Jagger en Dave Stewart. En het is Mick Jagger niet vreemd om vreemd te gaan met een ander. Is weer terug op het oude nest. Dat is weer, weer fijn. Er komt altijd weer thuis. Met De Rolling Stones aan de tour, En dit was dat project dat hij even had met onder andere Joe Stone. En het was dan ook Stijn. goed. die kijkt naar de klok. Padje aan de Het is de tijd om naar huis te gaan. Ik had er even willen doorgaan. Het is tijd voor het Radio 1 Journaal. Hier is onbereen de actualiteit op de voet gevolgd. En als je de varen wil blijven volgen, dat kan zo dadelijk op Radio 2. En dat kan ook nog eens op Radio 3. Of volgende week weer op Radio 1 tussen 2 en 4 met Paul van Gelder. Tussen 4 en 6 met Hubert en Mol. Maak een hele fijne week van. <tieden>